In het centrum van Middelburg zijn gisteravond twee mensen neergestoken. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Een van de slachtoffers werd ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. De ander werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt vier verdachten. Ze zijn nog voortvluchtig. Het weer, zonnig en droog. Later ontstaan wel wat stapelwolken. Er staat een matige oostenwind.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 Uh, ja. Maaltijden en producten uh, klaar hadden staan. En ja, die, die hebben dat op zich. Uh, kijk, ze, ze, ze hebben er niet zoveel winst van. Want laten we eerlijk zijn, ze eten je ja. arm en ze drinken je rijk. Dat, dat geldt natuurlijk nog steeds zo. Maar dat, dat is ook zo. En uh, wat dat betreft is het een uh, blijft het te druppelen hoor. Ja. Het druppelen. Voor Zeker. de meesten blijft het druppelen. Voor de meesten die <laughs> zeggen van nou, ik ben bezig en uh, ik ben in mijn winkel en ik kan nog wat doen.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 Ja, dan slaat hij een paar keer met dat visje tegen de tak aan. Je hebt van die hele mooie filmpjes die dat, die dat prachtig laten zien. Dan gooit hij dat visje omhoog. En dan, nou ja, en, en dan vangt hij hem op met zijn grote lange snavel. En dan uh, valt hij zo, uh, glijdt hij door de bek. In de bek, als een haring. Dus, nee, ik wou net zeggen, het is net is hij een haring. Alleen, hij heeft er geen uitjes bij. Dat nee, gelukkig. Nee, nee, ja. nee. Maar is Maar is dat dan.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 En dat duurt ongeveer 1 twee weken voordat het helemaal weg is. Dus deze sneeuwperiode, deze ijsperiode, hè, gaat, uh, morgen gaat weer ja. Nou, dat, dat redden ze nog wel. Uh, ja. Ja. Maar, maar ja, aan de andere kant, uh, een natuurlijke selectie, ik weet niet of ja. iedereen hier blij mee is met zo'n opmerking, maar de natuurlijke selectie is op zich natuurlijk ook niet verkeerd, hè? want... Uh,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 ...verkeersregelaar bij, bij de ingang uh, ja. Antvoortslaan. Want ja, dat is zo populair. Maar ook nu zelf. Ja, het, het is ook wel genieten, natuurlijk. Natuurlijk. Het in, weer is oh, geweldig. Gaatjes, ja, prachtig. weet je ja, met die duinen. Je kan prachtig mooi naar beneden gaan. Ja. Dus uh, ja, de, de, de, de, de is, het is volop genieten voor de mensen. Met ja. langlaufen komen ze, weet je wel. Ja, ja. En uh, uh, met van die, van, van die stokken. Dat ze, nou, schiet zelf sommigen.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 allemaal te regelen. Ja, want normaal is het natuurlijk van s'avonds zes tot ochtends negen uur. Dat is dan de kunnen ze daar terecht. En er zijn natuurlijk overdag wel allerlei activiteiten die er worden geregeld. Maar Want mensen moeten natuurlijk ook wat eten. Dat zijn natuurlijk ook zaken. Hoe gaan jullie dat regelen? Nou, de tijden zijn wel veranderd. Ook vanwege de corona.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 En dan ja. heb je gelijk een dagbesteding natuurlijk. Ja, precies. Nou, nu is het zo dat niet, niet alle cliënten uh, uh, daarmee bezig willen zijn. Enkeling, enkeling doet dat. Of geschikt ervoor en, is. Of geschikt ervoor <laughs> is. En, niet iedereen uh, kan koken of heeft daar gevoel voor natuurlijk. Ja, precies. Uh, nee, dus onder de geleiding worden we zeker, wordt zeker dagbesteding intern gedaan. Uh, de schoonmaak uh, van de opvang wordt, wordt intern gedaan uh, in samenwerking met cliënten.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 ja, heel erg daarmee inkomen natuurlijk, omdat zij het zelf hebben meegemaakt of zelf met een bepaalde problematiek hebben gelopen. Ja, ja werken absoluut. jullie met ja. veel vrijwilligers of zijn het allemaal vaste krachten? Uh, we hebben een aardige pool vrijwilligers, absoluut. En, en die helpen dan ons met, uh, met koken en in, in de dagbesteding. Uh, en uh, die zijn op, de, op de dagopvang zijn ze druk met het rijlen en zeilen van, uh, van de opvang. En, ja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 so over, big friends, tired of the pretend that I'm into often, but I'm just over, fake friends, cause if you are in need or you come running back to me, it all makes sense, it's feeling to me, now did I can see or just a loose end, I'm so over, big friends.